Uur. het NOS-journaal, door Alt Megens. Sportverenigingen staan er financieel steeds slechter voor. Nog maar de helft van de sportclubs is financieel gezond. Vier jaar geleden was dat nog bijna twee derde. Dat zegt Stichting Waarborg Fonds Sportverenigingen... die de jaarstukken van 1200 clubs bekeken. Volgens de stichting haken sponsors af, is er minder subsidie... en lopen de inkomsten van de kantines terug bij veel sportverenigingen. Het Waarborgfonds denkt dat sportverenigingen financieel verder kunnen afgeleiden. Dat te voorkomen zal bij veel clubs de contributie verder stijgen is de verwachting. Ook worden sportclubs inventiever. Zo worden kantines steeds vaker overdag verhuurd als kantoorruimte. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft het op een akkoordje gegooid met neuroloog Jansen Steur. Dat zei CDA en Tweede Kamerlid Omtzigt in het Radio 1 journaal. Volgens het Kamerlid heeft de inspectie met Janssen Steur afgesproken... dat als de neuroloog zou beloven niet meer in Nederland te werken... hij niet voor de tuchtrechter zou worden gebracht. Wij hebben de inspectie voor de gezondheidszorg... daar is toch alles schijn van dat hij een overeenkomst getekend heeft van Janssen. Zolang jij maar niet hier in Nederland werkt, vinden wij alles best. En ze hebben toch gewoon aan hun Duitse collega's in 2006 gezegd... tuurlijk, hij kan zich daar als arts inschrijven. Vanuit Nederland is de verklaring om het gedrag gegaan. Teria wil nu een spoeddebat met minister Schippers over de zaak Janssen-Steur. De twee grote ROC's in Rotterdam onderzoeken de mogelijkheid van een fusie. Vervolgens willen Zatkin en het Albeda College zich opsplitsen... in zeven aparte, zelfstandige vakcolleges. Voor bijvoorbeeld techniek, zorg en ICT. Schooltypes zoals de vroegere MTS en de MEAO keren door de splitsing terug. De ROC's hopen dat de opleidingen zo beter aansluiten bij de beroepspraktijk. Aan beide scholen in Rotterdam studeren zo'n 20.000 mensen. De FIRA, de hoge snelheidstrein van Amsterdam naar Breda en Brussel, kan nog steeds met problemen. De trein die sinds een maand rijdt, komt vaak niet op tijd. En er vallen ook veel treinen uit. Directeur Schiebers van NS Highspeed erkent de problemen. De eerste week was absoluut niet goed, laat ik daar heel duidelijk over zijn. We hebben de, uh, de problemen geanalyseerd, maatregelen geïdentificeerd en meteen geïmplementeerd. En het einde van de eerste week zagen we gelukkig verbetering. Die verbetering zien we zich nu doorzetten. Ik ben al niet tevreden. De punctualiteit is echter wel gestegen. Van 50% in de eerste week naar zo rond uh, drie kwart van de treinen rond op dit moment op tijd. Ja, drie kwart van de Vira-treinen zou op tijd rijden, zegt NS High Speech. Maar volgens reizigersvereniging Vilra is dat minder dan de helft. Een van de problemen is dat het dataverkeer met de trein op sommige punten wegvalt... waardoor de treinen stil komen te staan. Het weer vanochtend bewolkt, van tijd tot tijd regen. Vanmiddag blijft dat zo in het zuidoosten van het land. In de rest van het land wordt het droog met af en toe zon. Het wordt vandaag ongeveer 8 graden. AMB Verkeersinformatie... Nog een handvol files op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag Malieveld 2 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen rotterdam pres alexander en op Moordrecht 2. Aan de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum ook 2. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen knooppunt Hoevelaak en Amersfoort 2. En op de A325 Nijmegen richting het noorden tussen Elden en Westervoort 5 kilometer.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 Bovendien krijgt u nu vier jaar gratis garantie op de Vito... als u leased via Mercedes-Benz Charterway. Dus wat houdt u nog tegen? Vito, de Mercedes onder de busjes.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het Openbaar Ministerie pakt veel te weinig geld af van criminelen. Een parfum dat ruikt naar een Overijslofse polder... In een gevangenisdorp Veenhuizen maken ze bier, gevangenisbier. De Vagebond hebben we, dat is de Vienna. Dan hebben we de Weizen, dat is de kolonist. Onze trippel heeft zware jongen. En dat ochtendhumeur van Koos Postema, het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro, Goedemorgen Nederland. De overheid loopt tientallen miljoenen euro's aan crimineel geld mis... dat met de plukse wetgeving geïncasseerd had kunnen worden. Hoewel vorig jaar 50 miljoen werd afgepakt, dat was gisteren in het nieuws, van criminelen... dan had dat nog veel meer kunnen zijn als het Openbaar Ministerie niet zo koppig was geweest... zegt advocaat Rob Silver. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er misgegaan bij het OM? Het OM heeft denk ik onvoldoende zicht op de realiteit... op wat er in werkelijkheid gebeurt in dergelijke zaken... En daarom komen ze met heel hoge vorderingen en uh, vragen ze in feite geld wat er niet is. En ja, geld wat er niet is kun je ook niet afpakken. Maar ja, ze halen toch al 50 miljoen op. En de minister heeft gezegd, iedere euro moet terug gisteren. Dus wat moeten ze dan ja. beter doen? Nou, ze zouden iets meer uh, moeten gaan kijken naar uh, de feiten... Die grond grondslag liggen aan zulke soort ontnemingsvordering. Want daar gaat het er om. Het gaat om berekeningen wat mensen hebben verdiend met strafbare feiten. Ja. En daarbij wordt veel te veel uitgegaan van ficties, van veronderstellingen, van hoeveel het geweest had kunnen zijn. Ja. En daardoor ja, wordt het eh, niet altijd even reëel. U bent advocaat, maakt u het wel eens mee eigenlijk? Dat soort onderhandelingen met het Openbaar Ministerie. Hoeveel geld heb je verdiend? Nou, niet u zelf, maar wel een van uw cliënten. En hoeveel geld moeten we daarvan terughalen? enige regelmaat voor. En hoe gaat dat dan? Nou, ook daar merk je dat ze niet altijd even uh, openstaan voor wat er, uh, nou, wat er eigenlijk uh, speelt. Je ziet bijvoorbeeld dat er gevraagd wordt om, uh, om zekerheden, vervangende zekerheden, bankgaranties. Maar die mensen die hebben over het algemeen uh, een groot probleem met justitie. Er ligt beslag op alles wat ze hebben. De relatie met de bank is beëindigd. En dan is het natuurlijk onmogelijk om nog een vervangende zekerheid of een bankgarantie te krijgen. En toch wordt dat dan gevraagd. En ja, dan lopen die onderhandelingen vaak op niks uit. Maar het is ook helemaal niet in uw belang, toch? Dat een van uw cliënten zoveel mogelijk gaat teruggeven aan justitie. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel in het belang van de cliënten om uh, van hun zaak verlost te worden. En daar zijn ze ook vaak wel uh, toe bereid. En daarom ook wel bereid om te betalen. Ja. Maar als er dan van de andere kant uh, te hoge eisen worden gesteld... ...ja, dan... Dan, dan krijg je geen medewerking. Maar hoe haal je dan meer geld op als je minder hoge eisen stelt? Nou, nou op het moment dat uh, degene die wordt aangesproken... zich serieus genomen voelt en uh, ook merkt dat de tegenpartij... in dit geval dan het Openbaar Ministerie bereid is te kijken... naar wat er werkelijk gebeurt en wat er werkelijk verdiend is. En daar ook over de onderhandelingen. dan krijg je dan natuurlijk een veel betere en uh, vruchtbaardere basis... Dan wanneer er wordt gezegd, u heeft zoveel verdiend en dat is al veel te veel. En dan kom je gewoon niet verder. Nee, maar als het openbaar ministerie zegt u hebt zoveel verdiend, nou en dat deden ze dan door twee in dit geval, omdat dat een betere schatting is in uw ogen, uh, dan, dan komt er toch ook de helft minder geld binnen. Ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed hoe u dat dan voor u uh, ziet. Nou, stel voor uh, een situatie waarin iemand waar het feit heeft verdiend en die heeft. 50.000 euro de is noem maar een willekeurig voorbeeld. Ja. En het openbaar ministerie maakt een berekening en die zegt u heeft uh, 250.000 euro verdiend. Ja. Nou dan moet je op basis van uh, die uitgangspositie, moet je gaan onderhandelen. Ja. En op het moment dat uh, de persoon in kwestie dan uh, zegt ik wil uh, 50.000 of 40.000 euro als ik 10.000 euro op Betalen, ja. Dan gaat het openbaar ministerie niet tekort. Want die zegt, ja, maar volgens onze berekening heeft ze 250.000 verdiend. En die berekeningen, die kloppen vaak niet. Omdat, ja. zoals ik net zei, vaak wordt uitgegaan van dus Ik zie hoeveel altijd het kunnen zijn. Ja, goed. U zegt, het ligt ook vaak beslag. Uh, de relatie met de banken is beëindigd. Maar is het ook niet zo dat criminelen met koffers vol met cashgeld sjouwen... en uh, uh, uh, geld in papieren en in een kluis hebben liggen vooral? Ja, maar het probleem is dat je daar natuurlijk heel weinig mee kan. Want je kan bijna geen enkele betaling daarmee verrichten... zonder dat dat leidt tot een motmelding. En... Nee, maar dat als het openbaar het ministerie heer... zijn geld terug wil... dan kan, kan diegene de officier van justitie toch meenemen naar de kluis... de code intoetsen of, of de sleutel omdraaien. Het zal wel een code zijn in dit geval, neem ik aan. En dan de, de inhoud van die kluis inleveren. Dan ben je er toch ook, of niet? Ja, nee, dat zou een mogelijkheid zijn, ja. ja. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst overeenstemming hebben... over de hoogte van het te betalen bedrag. Ja. En als het zo is dat in het voorbeeld dat ik zojuist schetste, ja. die persoon uh, zegt van nou alles wat ik heb mag u hebben en uh, dat betaal ik. En het openbaar ministerie zegt ja maar dan willen we nog 200.000 euro van u hebben en anders krijgt u een procedure ja. met eventueel daarna nog eens een keer een, een, een, een, hè, een vrijheidsbeneming ja. om u te dwingen dat geld te betalen wat er niet is. En dan zal die persoon natuurlijk niet een eigen zijn om, om zijn geld in te geven. Want nee. dan zie je er niets mee op. Maar het probleem is natuurlijk, hoe, hoe maak je een juiste schatting? Want uh, over het algemeen houden criminelen niet uh, de meest uh, accurate boekhouding bij. Dus het blijft dan toch vaak ook een, een, een schatting? Ja, nee, dat ben ik met u eens. Maar dan zou er bij die schatting, in mijn visie, ja. iets meer uh, oog voor de realiteit moeten bestaan... Ja. om te komen tot reëlere berekeningen van dat voordeel... En zo'n reëlere berekening is wel meteen een reële basis... om tot een, een duidelijke afroming te komen. Goed. Rob silver strafrechtadvocaat... gespecialiseerd in ontnemingsrecht. Ik dank u wel. Ik dank u wel voor het graag. U ook. Een coup dans l'air, le vent est doux, la lune fidèle. Un chantiga, je me sens égal.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 Het kabinet wil Veenhuizen sluiten en dat is de doodsteek voor het dorp. Niet alleen omdat er meer dan 100 banen verloren gaan, maar vooral ook omdat de middenstand zonder gevangenen de poort kan sluiten. Sander Bartling ging op excursie. Deze bussen waar we nu in zitten, je hebt misschien ook wel gemerkt... toen je binnenkwam, dat je eigenlijk niet rechtop kon staan. Nee. Omdat nee. mensen dus zichzelf niet groot en sterk kunnen maken. Je moet een beetje nederig blijven. In een oude blauwe gevangenisbus kun je je getralied laten rondrijden... op het terrein van Museum Veenhuizen. De bus komt zelfs op het terrein van de echte gevangenis... waar je de gedetineerden in hun natuurlijke habitat kunt observeren. Directeur Peter Sluiter van het gevangenismuseum heeft er geen moeite mee. Gedetineerden zijn daaraan gewend. Het hoort bij Veenhuizen. Zo goed als wij hier ook op het museumterrein gedetineerden aan het werk hebben. Maar we laten hier dus ook zien dat gedetineerden ook gewoon mensen zijn. Ik zal even onze chauffeur voorstellen. Dat is Roland Visser en mijn naam is Kees Greven. Rolof die rijdt door Veenhuizen en ik vertel een verhaal erbij. We rijden hier bij het Gevangenismuseum vandaan. Hier zaten vroeger landlopers en bedelaars. Ongeveer tussen de 1600 en 2000 mensen zaten hier. En je ziet hier links nog een grote boom met een bee erop. Die is geplant toen onze prinses Wilhelmina in 1898 gekroond werd tot koningin. Daar hebben ze die boom geplant. En als je in Veenhuizen staat, ja, dan kun je er beter met omheen zetten. Oh, uh... Karel bezoek ja ja heel leuk <laughs> heel leuk hoor we zijn aan het, uh, aan het uh, 1818 bij uh, Afvullen dat is zijn uh, drie kwart liter flessen met bier hè en hoe komt u aan het jaartal 1818 nou dat 1818 dat is uh, bedacht omdat dat is de maatschappij van de weldadigheid is 1818 gesticht en daar komt de Oh, ik krijg een glas uh, aangereikt. Ja, ja. nou, dan mag je dan even proeven. Even in vroeg een biertje achterover Ja, maar even, even, even gewoon het gevoel, hè? Ja, dat is lekker spul. Nou, dat is eigenlijk de, de, de Vinhuizen en, en, en, en Frederiksoort. Dat is de Maatschappij van voldadigheid. Is hier gesticht om dus uh, de, de, de paupers uh, onderdak te verlenen. Maakte die al bier dan? Dat weet ik niet. Nee. Peter van der Steeg van brouwerij Malust. U brouwt 1818. Wat brouwt u nog meer? De Vagebond hebben we, dat is de Vienna. Dan hebben we de Weizen, dat is de kolonist. En onze trippel heet Zware Jongen. Ik las op uw website dat er ook een herstbok is. De Veldwachter ja, heet hij. Uh, en dan staat op de website... De Veldwachter zorgt voor orde en tucht in de maatschappij van weldadigheid. Dag en nacht zet hij zich in om alle buitensporige verpleegden... want zo heette ze vroeger... goed of kwaad in het gereel te houden... zodat ze hard aan het werk blijven op de graanvelden van Veenhuizen... U heeft eigenlijk een traditie gecreëerd, maar een traditie die nooit bestaan heeft, hè? Ja, Voor een deel klopt dat, ja. Feiten en fictie lopen een beetje door elkaar. Als de link naar de gevangenissen verdwijnt, alle bedrijven die hier nu inmiddels zitten, ik denk dat toch de, laten we zeggen, de economische bedrijvigheid, het toerisme, dat het, ja, dat toch onderleiden zal hebben. Als u je rechts kijkt, dat grote gebouw, dat was het ziekenhuis, het hospitaal. Daarboven staat een spreuk, vertrouw op God. En er werd al heel gauw bij gezet, maar niet op de dokter. Ja. Mij begrijpt een beetje een voyeuristisch gevoel. Heeft u dat ook? Eigenlijk wel ja. Eigenlijk, je weet dat het niet echt is natuurlijk. Maar het gevoel dat mensen hier gezeten zijn achter die trouw, die staat nog wel in. In de museumwinkel kun je zwart-wit gestreepte boevenpakken kopen... of zo'n grote bal met zo'n ketting eraan. De kinderen vinden het prachtig. En de directeur die vindt de aanwezigheid van gevangenis... zelfs noodzakelijk voor het museum. Het haalt ook voor een deel stigmatisering weer weg... doordat je zegt, ja, het zijn gedetineerden. Oh, lopen die dan niet allemaal weg? Ontsnappen die niet allemaal? Nee, die ontsnappen niet allemaal. Niet iedere gedetineerde is vluchtgevaarlijk. Wij gaan... Uh... Tot op zekere hoogte wat luchtig met het thema om. En ik denk dat dat juist wel goed is. Want als je het alleen maar als een loodzwaar thema. slechte mensen, gedetineerde boeven, niks mee te maken willen hebben. als je het op die manier beschouwt, dan overbrug je niet die beide werelden. Maar ik blijf me afvragen of je met zware jongensbier. en gestreepte boevenpakjes, souvenirs. werelden kunt overbruggen. En moet een gevangenis open blijven om de lokale middenstand te behouden? Een dilemma dat ik voorleg aan Suzanne Jansen... schrijver van de bestseller Het Pauperparadijs. Voor het dorp Veenhuizen is dat verschrikkelijk. Want de mensen die daar wonen, die werken in die gevangenissen. Maar ik zou niet zo ver willen gaan dat ik wil zeggen... dat um, mensen op een bepaalde plek gevangen moeten zitten... omdat dat goed is voor het cultureel erfgoed. Dat is wat je, wat je af en toe te horen krijgt. Hè? Onze gevangenen moeten blijven, anders worden we een fossiel. Een, een bevroren dorp. Dan wordt het een museumdorp, dan blijft er niks van over. Maar... Ik zou, ik zou niet willen zeggen dat ze daarom daar gevangen moeten zitten. Maar wel, als er nou toch eenmaal mensen opgesloten worden... en er zijn gevangenissen nodig en ze staan daar al... dan zou ik me afvragen of je ze daar zou moeten sluiten. Bijdrage was dat van Sander Bartling. En morgen in Bonje in de Baaiers... hoe is het om als klein meisje op te groeien... met een vader die gevangenisbewaker is? Als avonds die silhouetten tegen dat licht... Uh... Van die, van die cel, dat vond ik heel angstig. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de Karo. via goedemorgennederland.kro.nl Straks de heerlijke odeur van gras en koeien... in een parfum dat ruikt naar een overijsselse polder. Heerlijk. Eerst nu het ochtendhumeur, Iris Koos Postema. Zit ik smorgens mijn volkskrant te lezen springt mij een opmerkelijke kop in het oog boven een kolom. Christenpesten, schrijver Arjen Lubach. Hij beschrijft kritisch zijn jeugd in een kleine gereformeerde gemeenschap... en hoe hij het geloof verliest. Arjen Lubach juicht D66-achtige voorstellen toe... waarin elke invloed die religie heeft op de staat moet worden afgeschaft. Dat lukt intussen aardig. Nu in onze Tweede Kamer nog maar 21 van de 150 leden lid zijn van een op een religieuze levensbeschouwing gebouwde partij. Het gaat Arjen Lubach niet allemaal snel genoeg. Eén voorbeeld dat mij in het bijzonder trof. Hij schrijft: Gods zegen moet uit de troonreden. Ik dook in mijn geheugen. En dat zit in mijn belangrijke sociale medium, namelijk mijn hoofd. En ja, ik wist het weer. Daar gaan we, Arjen. 1973. Het kabinet Den Uil treedt aan. Prinsjesdag. Gods zegen is uit de troonrede. Die avond is premier Den Uil ruim een uur... in het door mij gepresenteerde tv-programma Een Groot Uur U. Live-programma. Kijkers konden vragen stellen. Dat ging toen via een telefoonredactie. We verwachten vooral veel vragen over de eerlijker verdeling van kennis, inkomen en macht. Dat had dit linkse kabinet immers beloofd, dag in dag uit. Het viel tegen. Er was eigenlijk maar vooral één vraag die steeds weer terugkwam. U vermoedt iets? Juist. Waarom Gods zegen verdwenen was uit de door die lieve koningin Juliana uitgesproken tekst. De jaren daarna keerde God althans op papier, terug in de troonrede. Zo zie je Arjen Lubach en zijn geestverwanten. Er is werk aan de winkel die op zondag open mag. Koosposterba, morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. Yo, blood, check it out, Boy, she on all nine, yeah. Won't you while I check it out? It is too hip for me, you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 look good to me, cause all I can see is your fine brown frame. Tell me how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 It's about what about your fine brown frame. Yeah. So crazy about your face. Lou Rolls in duet met Diana Reeves' Fine Brown Frame. Het uh, Universitair Medisch Centrum Groningen, dames en heren, denkt in de problemen te komen door de concentratie van de kankerzorg. Het ziekenhuis voorziet een forse stijging van het aantal te behandelen kankerpatiënten en heeft daardoor te weinig capaciteit en financiële middelen. Contact met Jos Aertsen, goedemorgen. Uh, u bent van dat UCMG. UCMG, Wa ja. Uh, waar, is waar zit precies het probleem? Het probleem zit hem. We hebben door een onderzoeksbureau hebben wij laten bekijken van hoe de. Uh...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 Nou, als je dat dan bij elkaar optelt, gelet op het feit dat wij ook ongeveer aan onze grenzen van de capaciteit zitten... ja, dan weet je dus dat er grote problemen gaan ontstaan in de komende jaren. Ja, en dan willen het kabinet en de verzekeraars willen ook nog dat de zorg voor kankerpatiënten wordt gecentraliseerd. Met andere woorden, grote ziekenhuizen mogen dan behandelingen uitvoeren, kleinere ziekenhuizen minder of niet. Ja, dat is juist. Dus dat komt er dan ook nog eens een keer bij?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 Geboden. Ja, absoluut. Dus dat betekent dus dat je geen wachtlijsten mag hebben bij deze categorie patiënten. En dat betekent dus dat we dus ergens ruimte moeten gaan organiseren met elkaar om ja. wel die uh, kankerpatiënten op te kunnen vangen. Dat betekent dus dat u nu een soort van cri de de wereld instuurt, een noodklok luidt en zegt... als er niet heel snel iets gebeurt, dan kunnen wij straks niet alle patiënten meer behandelen die bij ons aankloppen. Ja, en, en die dus ook hier echt behandeld zouden moeten worden. En dat geldt ook voor andere grote ziekenhuizen in de omgeving. En als mensen met uh, een vorm van kanker niet snel geholpen kunnen worden, dan? Ja, dat weet u en dat weet iedereen. Uh, daar waar uh, mensen oncologie hebben, betekent dat dat ze snel behandeld moeten worden... omdat de kansen anders alleen maar kleiner worden. Met andere woorden, dan vallen er dus slachtoffers. Dat zou uh, potentieel kunnen. Ja. Wat moet er gebeuren om dit tijd te keren? Ja, wat er zal moeten gebeuren is dat er dus met elkaar gekeken moet gaan worden van hoe kunnen we de capaciteit, capaciteit maximaal benutten. En hoe kunnen we eventueel uh, verdere capaciteit vrijspelen om ervoor te zorgen dat we het met elkaar kunnen gaan redden. Dus we zullen echt met elkaar hele goede afstemming moeten hebben uh, over hoe we dit met elkaar gaan doen. Ja, maar goed, als het kabinet wil dat, uh, de, dat er een concentratie van dit soort zorg komt, ja. en dat is dan niet alleen bij u, maar ook op andere plekken in het land... Ja, dat betekent dus dat je... Uh, kijk, het kabinet kan natuurlijk ook geen eisen met de handen breken. Uh, ja. Maar dat betekent wel dat we waarschijnlijk financieel ruimte moeten gaan krijgen met elkaar... Ja. om toch volgende stappen te kunnen zetten. Ja. Zegt u nou met zoveel woorden, ook in de richting van Den Haag... er moet dan, en richting de verzorgverzekeraars niet te vergeten... er moet meer geld bij, anders komen we echt in de problemen? Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat men daar in deze tijden helemaal niet op zit te wachten... Um, maar ik denk wel dat we met elkaar uh, hele goede, heel goed moeten gaan kijken hoe we dit gaan managen. Ja. Is het uh, ziekenhuis in Groningen waar u dan werkt uh, de enige plek in Nederland die met dit soort uh, problemen uh, gaat kampen? Of nee, geldt dat ook voor nee, alle nee. grote ziekenhuizen in uh, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, weet ik het waar? Nou, laten we het zo zeggen. Dit, dit onderzoek dat heeft betrekking op Noord-Nederland. Dus ik kan alleen maar van Noord-Nederland spreken. Maar daar waar je kijkt van wat de redenen zijn dat er zeg maar, een grote stijging is... bijvoorbeeld die concentratie, maar ook het feit dat wij een bepaald leefpatroon hebben... en een vergrijzing hebben, ja. dan weten we dat dat voor heel Nederland gaat spelen. Goed, de boodschap is duidelijk dus. Snel uh, met elkaar om de tafel. En het beleid moet iets anders. Anders kunt u straks in Groningen... en in uh, andere delen van Noord-Nederland, maar vermoedelijk ook in de rest van het land... Niet alle kankerpatiënten meer behandelen vanwege het beleid... en vanwege de, dus, überhaupt de stijging van de oncologie... Um, voor mensen die die zorg nodig hebben. Dat heeft helemaal goed weergegeven. Ik dank u zeer, Jos Aertsen van het UMCG. Het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Ik dank u wel. Fijne dag. dag. Einde van deze uitzending, dames en heren. Het Parfum uit de polder houdt u te goed. Het is bijna half elf namelijk. en Dus gaan we snel door naar de bus. Ik neem aan met Jeroen vandaag. Uh, ja, Sven, we staan bij de AI, het grote filmmuseum aan het I in Amsterdam. En daar gaat het over fietsen vandaag en niet over film. Eén week voor dat interview van Oprah Winfrey en Lance, mag ik alles vragen aan de jongens van Vakant Solij. Dat mag in het nieuws bij Donald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De staking bij de Chinese krant Weekblad van het Zuiden is voorbij. Journalisten van de krant hadden het werk deze week neergelegd. Uit protest tegen de staatscensuur. Na bemiddeling door een provinciale partijbestuurder... zijn ze nu weer aan het werk gegaan. Sportverenigingen zitten steeds vaker krap bij kas. Nog maar de helft van de sportclubs is financieel gezond. Vier jaar geleden was dat nog bijna twee derde. Volgens de Stichting Waarborg Fonds Sportverenigingen... haken sponsors vaker af, is er minder subsidie... en lopen de inkomsten van de kantines terug bij veel sportverenigingen. En de Vira, de hoge snelheidstrein van... Amsterdam naar Breda en Brussel kan nog altijd met problemen. De trein die sinds een maand rijdt, komt vaak niet op tijd. Er vallen ook veel treinen uit. Volgens NS High Speed rijdt nu zo'n driekwart van de Vira-treinen op tijd. Maar volgens reizigersvereniging Vilra is dat minder dan de helft. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Qatar, Australië, België, Frankrijk. We zijn niet bij een stapel folders in de vakantiebeurs. Maar het zijn wel mooie bestemmingen als ik zo over het I heen kijk. Zo vlakbij die I, e, -Y -E grote instituut voor films... Waar vandaag de jongens van Vakant Solij gaan zeggen aan de pers... wat ze gaan doen op genoemde bestemmingen. Want ze zijn daar straks niet op vakantie, maar keihard aan het werk. Johnny Hogeland, ga jij ook naar Qatar? Nee, ik ga niet naar Qatar. Wel naar Down Under Australië? Ook niet naar Down Under. Wat is jouw programma dan? Het is wel makkie zeg. Hey. <laughs> ja, misschien niet, wel. Niet, niet, niet die verre vluchten? Uh, normaal start ik in, of ja, ik start in Marseille en dan uh, Algarve, Tireno. Zuiden van, van Europa. Yes. Ook fijne bestemming. Michel Cornelissen, het is gewoon een, een thuiswedstrijd hier, hè? zo naast die ai voor jou. Ja, ik kreeg uh, geen kilometervergoeding vandaag, want het is geen kilometer. <laughs> Je bent ploegleider, opgegroeid als zoon van Amsterdamse vader... die ook wel degelijk heel, heel hard kon fietsen, hè? Ja. Niet in Amsterdam-Noord, waar wij nu zijn, hè? Nee, ik ben opgegroeid in uh, Amsterdam-Zuid. En toen bijna twintig jaar in uh, Amsterdam-West gewoond op de Boslommer. En toen uh, verhuisd naar Amsterdam-Noord. In de tweede helft van de jaren tachtig beroepsvol geworden. Onder andere bij super Convex. Jij kon behoorlijk ook in die koersen waar Johnny het over hebt scoren. Uh, je hebt ook nog met Lance Armstrong gefietst. Nou, heel weinig hoor. maar uh, een paar kleine wedstrijden waar hij in de stad stond. En dan was ik er ook. Ik heb nooit de Tour de Frans gedaan. Dus, uh... Maar dan zei hij, hi Michael. Hé, uh, hey Michael, uh, ga ze aan de kant. Want ik... <lacht> ik stond wel eens stil bergop. En volgende week dan uh, gaat hij dus praten met uh, Oprah. Nou, ik denk, uh, Michel Cornelis, het ploegleider van Vakant Soleil... dat zij hem helemaal gaat uithoren over zijn seksleven. Ja, ik denk het. Dat zou wel interessant zijn uh, om dat te weten. Heb jij ook allemaal willen weten? Heb ik ook allemaal willen weten van hem, ja. Maar zou ze ook dat anderen willen vragen wat, wat we ook allemaal willen weten? Of ja. wil jij dat niet weten? Nou, hoe gek het ook klinkt, ik ben daar eigenlijk niet zo mee bezig. Uh, ik vind het jammer dat het allemaal, uh, allemaal plaatsvindt. En, uh, ja, we hebben het druk genoeg met onze eigen ploeg, uh, de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En ik trek me er zo weinig mogelijk vandaan. Uh, ik focus me echt op de vakantieleid DCM-ploeg. We gaan lekker uh, trainen morgen in Benidorm en we gaan er een mooie start van maken. Ook een fijne vakantiebestemming om te werken. Johnny Hoogeland, wil jij het wel weten of ben je ook zo gefocust? Ja, ik ben wel gefocust, maar... Als ik toch iets over lens nieuws hoor dan... Uh wil ik het toch wel weten eigenlijk. Een gezonde nieuwsgierigheid die ook wordt gedeeld door Bert Wagendorp. Een van de hoofdredacteuren van literair wielertijdschrift De Muur... die komt zo meteen aan het woord over een groot interview van Hein Verbrugge. Maar ik zeg, schoon wordt het nooit, maar het blijft een mooie sport. 0800 1121 is het nummer waarop je kunt reageren. 0800 1121, tweeten naar hashtag Lijn1 en mailen naar Lijn1, apenstaatje ntr.nl. Vind genieten van de toer de France. En kijk naar onze mannen, die zijn een heel wat Ze scheuren door de bossen en ook in de sprint. Met elke dag die spanning op een oranje wint. Maar eentje springt er uit van wat het in de kant. Dat is dan onze Johnny Hoogeland. Go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Versie van uh, Johnny B Good van uh, Chuck Berry, gespeeld uh, Johnny Hoogeland. Door wie? Torres Blues uit Venlo. Je kent die boys. Ja, ja, fantastische gast. Ook wel eens op een fijne feestavond geweest? Nee, dat niet. Hij is al bij mij toen geweest. Maar uh, ja, het uh, was heel leuk. Dat moet eigenlijk de hit worden hè, voor het komende half jaar. Het zou mooi zijn. Is het iets wat je op je, op je uh, koptelefoon hebt als je aan het fietsen bent? Nee, ik heb nooit geen koptelefoon op. Oh, je hebt ge heb je geen muziek bij je? en Leuk nee. trainen? Nee. Ik vind het uh, fijner om een beetje uh, in gedachten te zijn, een beetje rond te kijken... Het is nog gevaarlijk ook trouwens. Ja, ja. Terwijl jullie toch met oortjes rijden. Maar dat, ge dat is iets heel anders op te horen. Namelijk commandos van die Cornelissen. Ook. Word je gek van, hè, van die Cornelissen? <laughs> ja, maar doet hij ook wel goed, hè? Hij moet ons een beetje gek maken in de koers. Ja. Of beperk je het een beetje, Michel Cornelis. Want je denkt, ik ben zelf renner geweest. Dat ga oude in mijn kop. Nou, ik heb dan nooit met oortjes uh, zelf gefietst. Maar uh, ik probeer uh, me altijd vrij rustig te houden. Maar ik betrap me er wel op uh, hoe dichter bij de finale... Hoe nerveuzer ik ook word, dus vooral als het goed gaat. Uh, ik kan me herinneren dat ik klim uh, in de Tireno, was Johnny uh, formidabel reed. Ja, dan, uh, dan begin ik toch wel wat sneller te praten en wat meer te praten. Maar in het begin van de wedstrijd beperk ik het echt alleen maar tot de voorsprong en hoeveel renners voorop. En probeer ik zo weinig mogelijk. En toch moet je het zelf doen, daar, ook in de Tireno. Ja, daarom, het is, uh, ze zeggen allemaal: de oortjes beïnvloeden de wedstrijd, maar dat, ja, ik vind het een beetje onzin. Het is vooral hele goede informatie voor de renners, uh, de stand van zaken in de koers, want er ontbreekt het nog wel eens aan. En uh, ja, voor de rest, uh, het zijn toch de renners die moeten trappen, je kan wel zoveel roepen. Tireno wedstrijd in Italië, vlak voor het Milan Remo. Johnny Hoogeland, je bent nu zo'n beetje 30. Het is ook wel de leeftijd dat je het eindelijk wel moet pakken, hè, met de ervaring van de afgelopen jaren als beroeps. Het is mijn vijfde jaar hè, dat ik beroepsrenner ben, dus ja, ik heb genoeg ervaring, zo zag je zo, hoop ik. En wat zijn jouw focussen? Wat, wat zijn je doelen? Ja, ik ben altijd gewoon gelijk goed in het voorjaar. En dat zal dit jaar hopelijk niet anders zijn. En Ja, daar zijn heel veel mooie wedstrijden. Je hebt altijd heel mooie voorbereidingswedstrijden. En dat is dan misschien wat minder belangrijk voor het publiek. Alleen ja, als je gelijk goed rijdt, is voor je moraal ook goed. En dan haak ik weer naar de Tireno, Milaan-Sanremo en dan de Klassiekers. En ja, Vlaanderen heb ik al een, keer een paar keer meegedaan in de finale. Amstel heb ik al... Uh, tot in de finale meegenomen toen. En uh, alleen like is voor mij, uh, vind ik zo'n mooie wedstrijd. Ja, ik heb hem drie of vier keer gereden en altijd zo 22 en 23. En daar wil ik gewoon echt een keer uh, heel graag een top uitslag rijden. Ik heb laatst een uitspraak van Robert Geesing gelezen over de ronde van Frankrijk. En die zei, de Tour is een trut. Vind jij dat ook? <laughs> Hij bedoelde ja. eigenlijk, wat een bitch die wedstrijd. Altijd gedoe. Ja, dat is ook zo. Maar ja, dat is de, het is de grootste wedstrijd van, uh, van de wereld. En uh, de meeste hectiek eromheen. Dus ja, dat, dat is gewoon zo. is als rennen niet altijd leuk om te rijden in ieder geval. Heel Nederland uh, herinnert zich nog die krassen op jouw benen van die valpartij op weg naar zijn vloer in prikkeldraad. Vergeten, geen pijn meer aan, geen last meer van. Ja, eigenlijk wel soms. Maar ja, je, dat... kunt, je kunt er mee door? Ja, wel. Ik kan er wel mee door. Het is niet dat het... Het is er ook nog gewoon heel goed te zien en zo. Focussen, dromen op de fiets. We hebben het al over de problematiek waar jullie de hele winter... ook toch onvermijdelijk mee zijn geconfronteerd. Slaat dat in je benen of kun je er van af, Kun je er van weg trappen? Nee, weet je het is. Ik ben prof geworden in 2009. En uh, toen ik prof ben geworden... Ik heb dat als een Ik heb nooit gekke dingen gezien. En wij hebben gelijk met dat uh, bloedpaspoort te maken gehad. En, ja, ik... Ik, heb gewoon, ik ben prof geworden in een schone sport van mijn uh, idee. En uh, wat er allemaal in 90 en begin 2000, 2000 is gebeurd, ja. Dat is natuurlijk, dat gaan we wel aan eens rennen. Maar het is niet zo dat dat mijn carrière heeft beïnvloed. Het wordt over het algemeen heel makkelijk vergeten. Namelijk die bloedpaspoorten. Namelijk als een vooruitgang in de hele detectie van uh, scheefgang. Het gaat allemaal over vroeger. En jullie moeten nu naar de toekomst. Ja, dat is ook zo. En ik denk dat de wielersport gewoon, hoe raar het ook klinkt echt uh, heel erg veel heeft gedaan om het zo schoon mogelijk te maken. En ik denk dat het ook echt goed gelukt is, want als je ziet wat wij allemaal moeten doen met dat bloedpaspoort, whereabouts, ze kunnen me elk moment van de dag kunnen ze me controleren. Heb je, zo, je ook dus... ingevuld dat je vanochtend hier zit? Ja, tuurlijk. Ik zit gewoon hier nu in de AI. Dus ik weet niet of dat ze weten wat het AI is, maar... Ja. En, die controleurs uh... die weten van een gezond niet af, we moeten ze naar de AI. Ja. Maar, uh, ja... Wij moeten alleen ons best blijven doen en gewoon allemaal uh, transparant blijven. En dan, uh, ja, ik denk als wij zo doorgaan als dat, als dat we nu al jaren bezig zijn... Dat het, uh, dat het uiteindelijk weer geloofwaardig moet worden. Maar ja, ik snap heus wel dat uh, heel veel mensen nu dus zoiets hebben van uh, die wielersport. Ja, ik kan ze ook niks kwalijk nemen, hè? Wat ik zeg, het is een mooie sport, maar ongelukken zijn onvermijdelijk. Het ja. is loodzwaar, de verleiding is groot. Nou ja, ik, uh, ik heb geen verleiding, hoor. Dat heb ik nog nooit gehad sinds ik prof ben. Alleen, uh, ja, in elke sport... Ook in de wielersport zul je altijd dit soort dingen meemaken. Ja. Jij moet nu de trap weer op naar de Aai. Want er zijn een hele gedrommende collega's van mij en Bert Wagendorp... die ook van alles van jou willen weten hierover. Inmiddels is aangeschoven Daan Luiks. Johnny, dankjewel voor je komst. Hoop ik heb eens net zo'n lekkere koffie als hier dan. <laughs> ja, de koffie van lijn 1 is vermaard. Mag ik er trouwens nog een, mayo? Ja, natuurlijk. Daan Luiks, die, dankjewel, Johnny. Je nee, moet nee, gewoon nee, even nee, de regen nee. in met Art Bierens, voorlichter. Uh, Daan, uh, zeg het maar maar meteen. Jullie, uh, jij, jij bent algemeen manager, al een directeur van vakantie ook beroepsrenner geweest trouwens gebruikt toen ik heb nooit gebruikt ook geen koffie koffie wel. Oké. Okay. Stond toen niet op de lijst. In, dankjewel. In november, ik sta nog even te zwaaien aan Johnny Hoogland, in november hebben jullie deelgenomen aan een algemene bijeenkomst in Nieuwegein met de wielerploegen uit Nederland en Marcel Wintels van de KWU, die we hier ook wel eens heel bezorgd in de bus hebben gehad en toen hebben jullie een gedragscode afgesproken. Het is inmiddels een paar maanden later en we zitten dus inderdaad een week voor de uh, besprekingen tussen Oprah Winfrey en Lance Armstrong. Wat is jouw opstelling? Wat ventileer jij namens vakantzolij over het komende seizoen? Ja, we hadden eigenlijk afgesproken dat we er pas volgende week uh, een persconferentie over zouden geven. Op, zeg het nu maar. Op een of andere manier is het uitgelekt, dus ik, ik wil niet alles uitleggen, wel ik, maar ik wil wel een stukje... De kern graag. Uh, nou, zover wil ik niet gaan. Uh, ik, ik denk Ga je dat... dit er zeker bij Oprah zitten vertellen en niet in lijn 1? Nee, kom hier in lijn 1, Daan. Opa. Uh, ik mocht alles vragen, dus jij mag alles zeggen. Oh, dat is iets anders volgens mij. Maar, uh, nou, laten we beginnen bij het begin. Ik denk dat de wielersport op dit moment uh, al een hele tijd in heel zwaar weer is. Uh, en daar moet, moet een eind aan komen, want we moeten ook een keer aan de toekomst kunnen beginnen. Jullie situatie. willen ook gewoon weer gaan fietsen. Dat bedoel ik. En in 2008 hadden we al zo'n dieptepunt. En toen is vakantielei in de sport gekomen. Dat is uiteindelijk vakantielei DCM geworden in, uh, in 2010. Uh, en toch worden we weer ingehaald door het verleden. Nou, blijkt dus dat ze in het verleden, 2008, het probleem niet goed getackeld hebben. En uh, wij kunnen dus maar op één manier... Ook niet met het bloedpaspoort? Nou, ik bedoel... Ze hebben het nu wel beter in de grip. Maar we worden ingehaald door het verleden door allerlei bekentenissen en verhalen. En omdat de wielersport, en als we dan toch zo ver in detail willen gaan... wil ik daar toch even gebruik van maken. Uh, ik denk in de jaren negentig hebben we zeven, acht jaar gehad... dat uh, de controleinstanties niet zo ver waren dat ze het product Epo konden vinden. En daar zijn misstanden gebeurd. Dat is niet alleen in de wielersport gebeurd, maar bij alle duursporten en gebeurd. En over al die oude misstanden gaat het nu, terwijl het tien jaar geleden is? Nee, nee, nee. Want ik denk dat het nog doorgegaan is tot ergens in 2006 en 2007... Toen waren er al controlemethodieken, maar die waren nog te omzeilen. Uiteindelijk heeft de wielersport ervoor gekozen om, al had een renner geen positieve test, hem toch eruit te halen. Daar heeft de wielersport voor gekozen. De andere sporten hebben dat niet gedaan. Uh, en we moeten nu gezamenlijk dat probleem oplossen. Want wij hebben ervoor gekozen om ook die renners uit er, eruit te halen of begeleiders eruit te halen. Uh, en nu zijn het flarden en wat wij willen bereiken met de uh, werkgevers in de sport in de Nederlandse sport tenminste... is dat die mensen een kans krijgen om te praten. Wij willen ze enthousiasmeren. Daar hebben we wat afspraken over gemaakt. Want anders gaan ze niet praten als het hun baan kost... en ze mogen nooit meer terugkomen. Dus we moeten daar concessies doen. Maar uiteindelijk zal het ertoe leiden. Daar zullen we alles aan doen. Dat we echt opnieuw kunnen beginnen. En dat we... Echt, en wij zitten al in die periode vanaf 2009... want sinds die periode bestaan wij pas als team. Daarvoor waren we er helemaal niet. Maar we willen toch meewerken, want misschien hebben wij wel... begeleiders of renders die in die periode gefietst hebben... Eh, dat ze toch foute dingen hebben gedaan. Nou, dan krijgen ze nu de kans om mee om te gaan. En dat heeft grote gevolgen voor die mensen, voor die families... Uh, voor ons, uh, dus het is pijn, het is moeilijk, maar we moeten het wel doen, want we moeten een nieuwe start maken. Michel Cornelissen, zijn jullie schoner dan uh, Rabo, tegenwoordig Blanco Pro Cycling? Ik denk dat hun uh, net zo schoon zijn als ons. Die ah, jongens van nu heb je het over. Ja, die jongens van nu, ja. We uh... hebben het niet meer over Rasmussen? Nee, want ja, dat, dat is een periode waar uh, Daan het net over heeft. En, uh, ja Ik weet hoe wij bezig zijn en we zijn gewoon heel goed bezig. En, uh, ik denk ook dat dat de reden is waarvoor hele jonge jongens er uh, ook gelijk nu staan. Dat die gelijk door kunnen breken als, als profielrenner. Heb jij niet gewoon iets heel bot Amsterdams van we gaan er gewoon tegenaan de steen uit de straat rijden en we doen het gewoon clean? Ja, maar dat doen we al vanaf dag één. Dus uh, we zijn altijd een aanvallende ploeg, we zijn altijd uh, in de aanval. We rijden altijd de straatstenen eruit, dus... Uh... Maar toch het een en ander meegemaakt, Daan Luijks, met Ricardo Rico. Die heb je inderdaad eruit moeten zetten. Uh, het is iets geweest over de Sloveen die jullie hebben aangenomen. Grega Bolen, die wordt hier nu ook gewoon gepresenteerd, hè? Ja, even... Kijk, en dat is ook een stukje wat ik bedoel. Uh, Ricardo Rico heeft iets gedaan... Uh, wat niet mocht. Die is daar twee jaar voor gestraft geweest. De regels zijn dat je dan een renner weer terug mag komen in de Pro Tour. Zoals zoveel renners teruggekomen zijn in de Pro Tour. We hebben met hem afspraak gemaakt: als je ook maar één ding doet wat niet kan, sta je op straat. Daar heeft hij voor getekend. Uh, nou, vervolgens doet hij dus iets wat niet kan. We hebben hem buiten gezet. Uh, nu nemen we een renner aan, die heeft getekend. Medisch niks mis mee. En wordt twee maanden later genoemd in een do document. Uh, nou, daar schik je jezelf uh, helemaal achterover. Want je ja. denkt bij Uh, nou, die renner is hier naartoe moeten komen, heeft gesprekken gehad met onze advocaten, heeft verklaringen afgelegd. We hebben nog eens een keer gekeken naar het medisch dossier. Er maar er geen meter gefietst. <laughs> geen meter gefietst, heeft nog nooit een trui van ons aangehad. Uh, alles door de mangel. En uiteindelijk heeft degene die destijds een telefoongesprek was afgeluisterd, Bertanoli. die heeft een schriftelijke verklaring afgelegd dat Gregor Bollet niet genoemd is, want die heeft dus openbaarheid gegeven bij Italiaanse Justitie. Bertanioli heeft aangegeven dat hij niet genoemd, dat hij de naam Bollé niet genoemd heeft. Dan is er dus een enkele reden naar Nederlands recht om die renner te ontslaan. Ja. René Pijnenburg is aan de telefoon. Die vraagt zich af waarom Vakant geen bloedwaarde op de website zet van, voor de transparantie. René, vertel eens. Ja, nou, ik ben er wel heel erg uh, volger en, en zelf ook uh, hobbyist uh, rennen. Uh, nou, jij vindt het, ook, jij vond... vindt het ook een mooie sport, maar met problemen? Super. Ja, ik vind het heel erg jammer, maar goed, iedere sport heeft zijn, zijn probleem. En daar is het, ja, het wielrennen ook uh, wederom het slachtoffer van, van een aantal renners. En moeten we het hier jammer genoeg uh, over hebben. Maar je vertrouwt wat, die jongens doen? van Vakantie Nou ja, ik ga voor niemand mijn hand in het vuur steken. Ook voor, uh, voor Vakantie niet. Wat wil je dan met die bloedwaarde? Nou ja, als Daan Luijks echt vindt wat hij vindt. En zegt van, joh, moet je luisteren. Wij zijn clean. Wij hebben alles in de hand. Wij doen alles goed. Laten we vanuit gaan dat we Daan gaan geloven. Wa ja. en hij heeft bloedwaardes van al die renners. Nou, dan zeg ik, joh, zet het gewoon op de website. Kan ik iedere dag meekijken? Kan ik mijn eigen conclusies maken? Gooi het dan ook echt in de openbaarheid? Het is al triest dat die renner overal gecontroleerd moet worden, schandalig. Dat is nou eenmaal zo. Dan zeg ik, joh, pak dan die laatste stap. Zet het op een website dat ik iedere dag mee kan kijken. En dan kan ik zeggen, als Johnny Hogerland dadelijk wint... Helemaal top gedaan, jongen. Daan Luijks, kan dat, die suggestie, of is het uh, tegen de regelgeving voor de privacy? Ja, sowieso is het tegen de regelgeving voor de privacy. Dat zou nog wel op te lossen zijn. Maar de probleemheid uh, van de bloedwaardes geeft ook aan... op het moment dat de renner op trainingskamp gaat... en die gaat twee weken bovenop een berg zitten, verandert zijn profiel. Uh, dus wij houden dan onze specialisten, waaronder Douwe de Boer, houdt in de gaten. Hij gaat nou bergop, oké, okay, dan hij gaat bergop. Douwe de berg Boer is dopingdeskundige. Ja, een dopingdeskundige Die houdt onze renners in de gaten. Dus die houdt het paspoort in de gaten. Wij prikken daarna zelf ook nog eens een keer. Dus naast de waardecontroles doen we zelf ook nog eens een keer controles. En die houdt hij allemaal in de gaten. En als een renner ziek is, verandert zijn waarde. Als een renner bovenop een berg gaat zitten, verandert zijn waarde. Ja, Michel Cornelis, ik denk als iedereen daar zo transparant op die bloedwaarde gaat zitten staren zonder deskundigheid. Dus kunnen ook makkelijk verkeerde conclusies getrokken worden. Ja, dan toch? is Denk ik uiteindelijk beschadigd. Ja. Voordat hij überhaupt weet wat er gebeurt in die show. Ja, ik heb er ook geen verstand van. Uh, van die bloedwaarden. is net, die moeten er echt gespecialiseerd in zijn. Uh, om daar. Uh echt wat van te, te begrijpen. Dat is Bert Wagendorp, denk ik, het belangrijkste op dit moment. Niet opnieuw allemaal verkeerde conclusies gaan trekken. Ja, wij zijn natuurlijk de afgelopen maanden... door een enorme hype gegaan rond deze hele kwestie. En uh, ik, ik pleit er erg voor om nu gewoon eens even rustig te gaan kijken. En de zaken uh, op, een, op een rijtje te gaan zetten. Ook vanuit de journalistiek. Uh, gewoon te gaan kijken van, nou, hoe, hoe heeft het ver kunnen komen... Wat, wat kunnen we doen om, om, om dit uh, in de toekomst te voorkomen? Want we hebben het inderdaad over het verleden. Hè? Over een inmiddels vrij ver achter ons liggend verleden. Eddie Braam hangt aan de telefoon, want die vindt Lance Armstrong nog steeds top. Ben je dan toch niet benieuwd wat hij gaat straks gaat melden aan Oprah Winfrey... en niet alleen over zijn seksleven, Eddie? Nee, want uh, ik denk dat we dezelfde vertoning krijgen als met Holleder. Die bleef toen ook gigantisch op de vlakte... Dat doet die Lens Armstrong ook. Die gaat natuurlijk niet zijn eigen glazen ingooien. Een opvallende, opvallende vergelijking vind ik. Maar we hebben het nu over een echte crimineel en een fraudeur. Nee, maar dat zijn jouw woorden. Ik probeer alleen de strekking aan te geven. dat ze op dat zo'n zo moment voor tv of voor de radio. gewoon niet het achterste van een tong, tong laten zien. Maar wat, wat ik belangrijker vind, kijk, iedereen was toen gedrogeerd, eh, zat onder de doop, van het, ook in deze prachtige sport. Alleen die elmstone die stak er nog eens een keertje met kop en schouders bovenuit. Maar als je dan op een gegeven moment in de laatste kilometers van een klim zo kunt wegrijden. Ja, dat, dat, dat was, gewoon, was gewoon topklasse. En al die coureurs die toen hebben meegeprofiteerd van de verdiensten, die hangen hem nu aan, aan, aan de hoogste boom. En dat, dat vind ik ook niet, niet helemaal reëel. Eddie, duidelijk punt genomen. Uh, Lance, als beste van de gebruikers, Bert Wagendorp, uh, kom bij jou nu, omdat er volgende week in de muur... Eén dag voor het Oprah Winfrey en Lance Armstrong interview verschijnt. Een, een, een, een groot verhaal verschijnt dat De Muur heeft gemaakt met Hein Verbrugge. Ook zwaar aangevallen als topman van de UCI. Zou door Lance Armstrong in een soort corrupte coalitie om de boel te verdoezelen zijn gestoken. Maar Hein beweert precies hetzelfde als Daan Lux. Hij is ook een voorloper geweest in allerlei controles. Ja, de New York Times zat achter hem aan, de BBC zat achter hem aan. En de Muur heeft hem volgende week. interview van... 9000 woorden. Klinkt enige journalistieke trots toch in Ja, absoluut. Ja, absoluut. Hij, daar is toch iedereen achteraan gejaagd achter deze man. En eindelijk geeft hij opening van, van, van zaken. Maar hebben jullie hem Even, ook kritisch bestookt? We hebben, hem, we hebben hem zeer kritisch ondervraagd. Maar je kent Heijn. Hij uh, heeft zijn zaken goed uh, op een rijtje. En, uh, en komt inderdaad met hetzelfde argument. En, en volgens mij terechte argumenten. Maar zegt hij ook dat hij er is in door uh, hij hij Nee, hij zegt wel over die tijd dat, ze, dat men die, die controles niet goed kon uitvoeren. En dat uh, EPO niet te vinden was. Dat, dat, dat noemt hij ook een zwarte periode, maar dat was niet... Ze hebben een dat een gemaakt. Was niet, dat was niet de schuld van Hein Verbrugge. Nee, in tegendeel, het wielrennen heeft juist voorop gelopen... in alle, in alle uh, uh, toestanden rond doping. Doping was natuurlijk een, een, een probleem van de topsport. Hè. Wielrennen is een sport geweest die de, als eerste de EPO-test heeft goedgekeurd. Wielrennen heeft de, de, de doping, de, de, het bloedpaspoort geïntroduceerd. Ze hebben in allerlei opzichten hebben ze gewoon een, is een ook voorbeeld ook, gegeven is, aan andere sporten hoe je al, dit moet doen. is ook allemaal maar vergeten de moraal ridderij van de afgelopen winter. Ja, Daan absoluut. Luijks wil erop reageren. Ja, ik, ik wil er heel graag iets over zeggen, want hier ben ik het mee eens. En om het nogmaals een keer duidelijk te maken... in 2007 is Fuente gearresteerd... Die had Voente is de Spaanse arts. En daar, die heeft alles aan het rollen uh, gebracht, hè. bloedzakken en Fuentes. noem maar op alles wat fout was. Uh. Uh, daar kwamen 252 topsporters, waarvan 48 wielrenners. Die 48 wielrenners zijn allemaal geschorst en gestopt, omdat ze totaal beschadigd zijn. Dan kunnen we zeggen terecht of onterecht. Alleen vraag ik me steeds af, en ik vind het goed dat die renners eruit zijn, maar ik vraag me wel af: wie waren nou die andere 200 zoveel sporters? Dat waren andere, andere bonden. Die andere bonden hebben aangegeven... Uh, naar een dopingarts gaan is geen vergrijp. Uh, we hebben die sporters getoetst, getest... Uh, urine gecontroleerd, bloed gecontroleerd. Die waren niet positief. Dus ze blijven in onze sport en ze worden nergens genoemd. Tennissers. Daar zat echt alles bij. Voetbal, tennis, noem ze allemaal maar op. En dan denk ik bij mezelf... we moeten oppassen dat onze geliefde sport... en dan spreek ik echt uit mijn hart... dat we onze geliefde sport niet helemaal stuk maken. We maar moeten het hij... schoonmaken... Ja. Maar we moeten wel vooruitkijken en ons een kans... ...zit de sport dusdanig beschadigd dat al onze sponsoren straks... weglopen. Dat is onder andere een heel groot belang geweest voor Hein Verbrugge. Ooit de marketeer achter de marsrepen ja. en Vlandria waar Joop Zoetemelk voor reed. Uh, natuurlijk heeft Hein heeft hij dit ook gezegd in de muur... ...groot belang bij het redden van de sport ook vanwege het geld en het circuit? Nou nee, dat is, dat is niet zijn, zijn voornaamste argument. Hij, hij, hij heeft natuurlijk de afgelopen maanden een enorme uh, hoop stront over zich heen gekregen. En uh, daar verdedigt hij zich tegen. En dat is een, uh, ik vind dat, uh, dat, dat hij dat doet op een hele uh, plausibele manier. Hij, hij, hij laat zien dat het de, de, de aantijgingen die het, wiel, die het wielrenner nu over zich heen krijgt... en die hij persoonlijk over zich heen krijgt, voor een groot deel onterecht zijn. Dus de, de schoonmaak vordert, maar is hij het ook eens met de onmogelijkheid van de opdracht om het volledig te zuiveren? Nou ja, ik, kijk, daarvoor daar hoef je geen hein Verbrugge te, te heten om, om dat te kunnen constateren. Dat je uh, de topsport, met zulke, waar, waar zulke grote belangen in omgaan... Waar, waar, waar straks 30 miljard wordt geïnvesteerd in Sochi om de Olympische Spelen... daar gaat zoveel geld om. Daar zullen altijd mensen zijn die daar op de een of andere manier tussendoor uh, glippen... en, en, en uh, het geld zo belangrijk vinden dat ze, dat ze bereid zijn om risico's te nemen. Maar dat geldt in alle sport. Hoe zuiver is hein? Uh, ik vind Hein een, een, een, een, een, een, zaak, een, een zakenman. En ik vind hem. Uh, uh, Hij heeft veel onterechte kritiek gekregen. Vind ik. En de muur heeft vier uur uh, met me gepraat. Ja, vier uur. En dat, is, dat, is, dat, dat, dat, dat zien we terug in een interview van. Uh, van ja, 9000 woorden, dat is echt veel. <laughs> Hilaire van de Schuren is inmiddels in de bus. Goedemorgen, Hilaire. Goedemorgen. We kennen elkaar al heel lang, nog uit de tijd van Supercontract. Je hebt Michel Cornelis in de ploeg gehad, hè? Ja, inderdaad. Zijn eerste jaar als prof was bij Superconvex. U was ploegleider in België. Komt daarna bij Jan Raas terecht. Als ploegleider bij Superconvex. En we hebben een uh, mailtje van Bas gekregen. Wanneer is het seizoen voor Vakantsolei DCM geslaagd? Ja, ik denk uh, dat we moeten kijken naar het afgelopen seizoen: dat we goed gepikt hebben. Maar dat we dan uh, een val gekregen hebben. En dat we nu moeten proberen om die een val wat te kunnen beperken. Ik zou zeggen, we moeten proberen van in de World Tour finale te gaan rijden. En we moeten proberen van daar ook een wedstrijd te kunnen van winnen. Of toch tenminste in de eerste drie te eindigen. Het is wat dat betreft toch wel heel erg aardig... dat uh, die man waarmee ik straks in de lift stond zomaar... die Fletja, die Spanjaard, bij jullie gekomen is. Hè? Veel ervaring erbij. Ja, ik denk voor die Kassei-klassiekers nu dat we met Fletcher Leukemans een zeer goede zaak gedaan hebben. Omdat uh, vorig, vorig jaar hebben we natuurlijk het ongeval gehad met Björn. En uh, was 14 dagen en 3 weken. Björn Leukemans? Björn Leukemans. 14 dagen en 3 weken oud. Was dan veel langer. En natuurlijk in al die klassiekers zaten we zonder uh, een hoofd. Nu hebben we toch tenminste nog een vervanger. En doen ze het schoon? Hilaire, doen ze het zuiver? Tuurlijk. Uh, wij gefocust. Zijn, we zijn gefocust. Wij zijn een ploeg met nol, nul tolerantie. Ik denk dat iedereen daar momenteel mee bezig is. En ik zeg altijd: laat ons vooruit kijken En laat ons hopen dat we uh, binnen x aantal jaren niet terug uh, met hetzelfde probleem zitten. zoals we nu zitten. Maar laat ons daarvan uitgaan dat dat niet meer zal gebeuren. Michel Cornelissen, hij, hij lijkt wel strenger geworden hè, dan toen. Nee hoor, hij is nog net zo lief als vroeger. Maar hij moet oppassen, samen met jou. Ja, we moeten uh, soms moeten de leiding geven. En, uh, dan moet je wat strenger zijn, maar Hilaire is een heel lieve man. De tijd breekt aan dat jullie straks... Misschien nog een paar achterwielen zien, maar alleen maar achter het stuur zitten. Ik dank jullie wel. Dit is het AI. Dit is de persconferentie van Van Lei, Bert Wagendorp. Ook jij bedankt. We zijn heel benieuwd naar de kasseringen en naar de openbaringen bij Opera. Op internet. Lijn 1 zal er misschien ook op doorgaan. Ja, je weet het niet, hè, met Lijn 1. Verrassend programma. En we mogen alles vragen.